Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Marseille zijn nog eens twee lichamen gevonden in het puin van een ingestorte flat. In de nacht van zaterdag op zondag was er een explosie in, het, in een gebouw in de Franse havenstad. Waarschijnlijk ontstaan door een gaslek. Sindsdien wordt er met mannenmacht gezocht naar overlevenden, maar tot nu toe zonder succes. Gisteravond werden er ook al twee lichamen onder het puin vandaan gehaald. Daarmee staat het dodental nu op vier. Mensen in de buurt van Etteleur moeten nog steeds hun ramen en deuren gesloten houden. Bij een grote brand bij een logistiek bedrijf in die Brabantse plaats komt veel zwarte rook vrij. Het vuur ontstond vanochtend om half tien in de meterkast van een logistiek bedrijf. Er is niemand gewond geraakt. Alle programma's op tv en online moeten verplicht ondertiteld worden. Dat wil de belangenvereniging voor mensen met een beperking. Vijftien jaar geleden werden regels voor ondertiteling vastgelegd en die zijn daarna nooit meer veranderd, zegt de organisatie. De afspraken die gemaakt zijn is dat uh, NPO minimaal 95% van uh, de programma's ondertiteld voor doven en slechthorenden. En voor de commerciële omroepen is dat 50%. Minimaal. En uh, daarnaast gelden er geen normen voor de regionale omroepen en voor de streamingsdiensten. Er zijn veel programma's en films op tv en online, dus lastig te volgen voor dove en slechthorenden. En de Dalai Lama heeft sorry gezegd tegen de jongen aan wie die vroeg zijn tong te likken. Een tijdje geleden verscheen er een video online van de spirituele leider samen met het jongetje. Daarop is te zien hoe die eerst het kind een kus op zijn mond geeft en dat is niet alles vertelt een verslaggever van CNN. And just moments later the Dalai Lama says quote and suck my tongue unquote. That's what he says to the child. Nou, de Lai Lama vroeg het kind dus om op zijn tong te zuigen. Op Twitter zegt hij dat het speels bedoeld was. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Het weer bewolkt en vanuit het westen komt er op steeds meer plekken regen. Het is een graad of 11 op de Wadden, 17 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Vijf minuutjes vertraging op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Het rijdt namelijk langzaam tussen Schorel en Bergen over vier kilometer.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 Exhausted from walk night stairs. Oh, I caught your smile And it threw me some heat Well I I like your style It was strong but sweet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 Oh, paashaas, oh, ik wou zeggen, ik ben ik gelijk wijs. En voor de mensen die uh, zitten te kijken. We hebben dus de paashaasjes hebben we weer meegenomen. Kijk, en, kijk, en, kijk. Met de dat... paaseieren uh, staan ernaast. Precies. En uh, als mensen, de mensen die zitten te kijken. Die zien een uh, meneer naast uh, links uh, van mij zitten. En dat is Roet Kloek. Die is van de uh, rechtsbrigade Bloemendaal. En die bestaat 100 jaar dit jaar. Nou, en daar gaan we eens uitgebreid om mee praten over uh, het hele. Uh, ja, van de collega's van Bloemendaal en uh, hoe het ontstaan is van de Rennersbrigade. Zeker hebben we natuurlijk ook voetbal. En inmiddels is daar de eerste helft al gespeeld. En tegen wie spelen we vandaag? We spelen vandaag tegen Weesp en uh, Jan van der Leden is daarbij aanwezig. Goedemiddag Jan, welkom. Goedemiddag Rob. Hé, hey, goedemiddag. Wat een rare tijd uh, vandaag. Hoe zit dat nou? Ja, het is gewoon een inhaalwedstrijd. En, en, en deze tijd is uh, om een van de redenen aangevraagd door, door Weesp.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 Pattern starts to play. Asa As a good book as a big a tea button. As a good book asa a Ja, bij dit soort uh, muziek krijg je toch uh, gewoon zin in de zomer en stranden strand, hè, Benno? Ja, helemaal. Lekker patta hoor hoor je. Het was je. Uh, trouwens 20,9 graden bij Wim Gettenbach. -kolleisie. Meen je, daar dat ja. stond zonder uh, flink op uh, ja, waarschijnlijk. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Zeker, nou ja, ja dit, mooi. Dit is een, ja, het uh, is mooi weer. Het uh, Als zover. we het hele weekend uh, dit weer houden, dan zijn we helemaal blij. Nee. Dan zijn we helemaal blij, wou ik, uh, <laughs> dat, dat, dat wou ik nou, ja, half drie het uh, weerbericht, uh, Benno. Maar eerst uh, hebben we Ruud Kloek in de studio. Ja, Ruud, Hoi. trek even die microfoon naar je toe. Als ja. Je dat... ja, zo, ja, ja, okay. ja, ja. Ruud, nou, welkom. Even voor de mensen die je niet kennen, jij, in welke hoedanigheid sta jij ten opzichte van de reddingsbrigade Bloemendaal? Ik ben uh, sinds, sinds 86 voorzitter van de reddingsbrigade en nog steeds. Dus is eigenlijk veel te lang. Dus over drie jaar is dat 100 jaar? Dan, ja, ik ben dus... ook bijna 100 jaar. Ja. <laughs> Maar, uh, de, ja, dat zat ik me in de voorbereiding van die dit gesprek uh, te bedenken. De, de, de, 100 jaar, maar hoe lang uh, zit Ruud van die 100 jaar bij de Reddingsbrigade? Het is 73. Dat is, 7... is ook wel... Uh... Tjonge, jonge, jonge. Ja, maar ik vind het nog steeds leuk, dus sorry. <laughs> dus dat, dat is 50 jaar. Ja. Dit jaar 50 ja. jaar. Ja. Jezus, de helft, Ruud. Dan heb je het wel zien veranderen. Ja, je hebt het wel zien veranderen. Het ja. wel... Uh...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 Je start weer de motor. <laughs> en je vaart weer. Ja, en, dat, en dat is het voordeel van die wetski, Dus het is yes. eigenlijk weer veel veiliger. Maar het vereist denk ik wel een behoorlijke training. Ja, je, moet wel, even, dat ik zeggen, je moet wel even goed getraind zijn. Niet iedereen...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 en wat heb je weer voor een zorgpijn? Zeker, Waarom? nou, wat denk je van. Uh, als het golft, dan golft het goed. Ja, ja, ja. Hier is uh, de dijk. Als het golft, dan golft het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het golf, dan golf het goed. Als het golf, dan golf het goed. Niet te sluiten.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 aan het plotseling gaan waaien, ook al wil Ja, het kan flink keer gaan daarop, zee, Benno. Zo. Als het golft, dan golft het goed. Nou, gelukkig hebben we vandaag een uh, kalm zetje. En kan uh, Ruud uh, in de studio van uh, CFM aanwezig zijn. Het is uh, half drie, ben je klaar voor? Het weer? Het weer, ja. Je had ja, ja, het je... net over de gert 20,9. 9, ja, het was echt in de, in de volle zon. Ja, die had, zo, ja. of het in de volle zon was. Heerlijk. Uh, ja, je brandde weg daar. En morgen, 9 april, dan is het, uh, wordt het 15 graden uh, hier in Zand. Wordt 40% kans met een UV'tje op 2. En de wind komt uit Oost-Zuid-Oost-Driebovoer. En uh, Ruud, wat, wat zei jij nou net? Hoeveel... 8,4 graden was het zeewater. Het zeewater, 8,4 graden. Ja. Kijk, dat is, uh, begint dat erop een beetje op de lijk, of niet? Ja, nou, het lijkt mij nog een beetje koud. Maar... Ja, ja, heel koud.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 Oh, fijn wind. Oostenwind. O, oostenwind? <laughs> dan komt de wind uit het land. Hè? Dus ja. dan heb je altijd mooi weer. Of altijd, maar dan is dat zomers vaak mooi weer. Alleen dan is de zee wat gevaarlijker natuurlijk. Dat ja. kan gevaarlijk zijn. Maar dan is het wel altijd fijn om op het land te zijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar westenwind uh, is ook lekker. Een beetje storm. Ja, je ja, ja, gepakken, ja, ja, ja, ja. Precies. Goed, uh, nou, dat was het weer. Zeker, nou dank je wel. Dank jullie wel. Ja.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 twee jaar echt geen gekke dingen meer gehad. Nee, nee. Dus de, de, de boteloods die werd altijd omgebouwd ja, tot, ja. Uh, tot noodhospitaal. Nou, ja, dat... daar staat toch af en toe wel eens één of twee beetjes in, maar dan houdt het toch op. Oké, oké. Ik weet nog wel uit die GHB-tijd, ja. dat lag het helemaal vol, hè? En je mag het niet zeggen, maar het was prachtig, toch? Twintig, <laughs> dertig mensen. Ja, dat dat hebben we niet wel. gehoord, hè, Benald? Ja, nou? ja, dat was dat, echt waar? dat heb je het echt over de eerste hulp, hè? artsen erbij, en ja, het was... Ja. Want het was eigenlijk zo ontstaan... de, de directeur van het uh, gasthuis, toen, meneer Van Luik... die zegt, ja, wat moet ik met al die mensen hier? Ja. Die komen allemaal naar ja. mij toe en die gaan de intensive care. Ja, ja, helemaal toen jullie gingen sluiten ja. als reddingsbrigade, ja. moet je natuurlijk ook een keer naar huis. Ja. Dan moesten die ambulances, moesten al die GHB-klanten... Ja. Ja. naar het ja. ziekenhuis brengen. En toen, toen, hebben we dus, toen zijn we begonnen met een arts en, of een verpleegkundige erbij... Ja, ja. die er dus verstand van hebben. Wij zijn maar EBO'ers. Ja. En dan, uh, ja, dan kon je die mensen toch sneller weer uh, op de been krijgen...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 Disco klassieker, deze van de Forrest en Raktop. Ik heb even bovenop de centmas van CFM op het Palace Hotel gekeken. Ja, Benno. Okay, en? en wel op de thermometer daar. Ja, ja, ja. momenteel 13,4 graden daar ja. op de thermometer. Lekker uh, toch? Aan de boulevard. Ja. Dat kennen we allemaal wel. Dat uh, hoge gebouw ja, staat. ja, ja, ja. En dan een... staat hij bovenop en straalt hij de hele regio in. Zo. Mooi hè? Ja, krap. Geweldig. 100 uh, jaar reddingsbrigade. He? Daar hebben we het uh, met uh, Ruud uh, Kloek over. En, ja, ja, ja. Ja, ja al een hele tijd. En uh, ja, er gebeurden heel wat dingen waaronder, uh, waar je het net al de, de drugs. drugs ja. De drugs. Nou, nou, ja. GHB en dergelijke. En de verhalen van Ruud zijn uh, buiten de uitzending bijna net zo leuk als in de uitzending. <laughs> <laughs> en uh, Ruud, uh, waar ik even naar je naartoe wil uh, is: uh, de, je, jullie zijn Reddingsbrigade Bloemenau, maar je maakt natuurlijk deel uit van uh, de Nationale Vloot.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 ja oh zover ja het dus is voor dus helemaal voorbij panache ja ja dus dan krijg ik deel en dan duidelijk ik want wat, hoe hoe uh, ik neem aan dat je met de rechtsbegarde en muiden dan ook wel uh, ja, dat goede vriendjes bent ja die doen ook dat stuk uh,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 De reddingspigade Bloemendaal. En de verhalen van hem hoor je straks weer. There's a long, noose, dirty old witch, witchy pussy. Spicks a magic world called Shagaboo. The smell of thousand herbs is hanging round the house where she lives in. It's built on magic ground. There's an old kite-colored smoke raising up among the steel. the future. En dat was een lekkere gauwe oude op de zaterdagmiddag. Je hoorde T-set en She Likes Weeds. Ja, dat past wel een beetje bij het verhaal van de drugs die ook gebruikt werden bij de strandfeesten, Ruud. Toch? Ja, klopt. Ja, zeker. Maar dat is nu een stuk minder geworden dat er drugs gebruikt worden. Dat worden natuurlijk even goed wel gebruikt, maar de overlast en de gekkigheid is allemaal een beetje over de laatste jaren. Gelukkig. Ja, gelukkig wel. Ja, mooie berichten. Straks uh, meer van uh, Ruud uh, Kloek, maar we gaan nou uh, naar Weespoel. toe. Want uh, we hebben de wedstrijd en je zei het tij is gekeerd, uh, Jan. Ja. Nou, vertel. Ja, heb het, je goed het, nieuws? Het was, het was gekeerd. Ja, we kwamen... Uh, wacht het hoor. Even mijn aantenging erbij pakken. Het tij was inderdaad gekeerd. Uh, naar het bergje wordt die breekt door, die wordt neergelegd. Scheidsrechter die in de hele wedstrijd als eigen eigen wedstrijdje vloot. Die zegt nee gewoon doorgaan. was in zwalbe. nou totaal niks aan de hand. Uh, even later was het schitterend uh, schot van de Natus dat wordt gekeerd. en uh, het is dan uh, de, in de rebound. Uh, Raymond die Raymond Lagerweij die 2-2 scoort. dus dat was lekker. was een lekker binnenkant. ja zeker. ja yeah. Uh, en later was het uh, weer Raymond, die een uh, de bal van de, van de keeper. Die kopte hem weg vanaf het rand -gebied. Ja, Zo! Heen, heen, heen, heen. Raymond heeft dat even neergelegd. God, voorbij. Maar die keeper kopte de bal weg en, Ray, voor de voeten van Raymond. En die schiet hem over alles en iedereen de doel in. Dat was 2-3. Dat was heerlijk. Op dat moment, uh, even later, wordt uh, Kas, die een spiertje. Dus die uh, wordt gewisseld, die ligt op de grond. Milan, die zicht er van. Van de scheids, ligt op de grond. Jij krijgt de tweede gele kaart. Dus Milan rood. Jee. Ja, en... Nou ja, uh, Kas wordt vervangen door, uh, door Gino Buzel. Nou, het berg ziet niet. Maar uh, de vijf trap, die... Uh, die uh, <coughs> beesten Heimdenam, die scoorde, scoorde, scoorde wel, maar 3-3. En het vreemde was eigenlijk, want het is een vrije trap te praten. En die moet je in twee nemen. De bal werd er 1 in geschoten. Nou ja, lang is het geschuit. Ongelooflijk. Nou, geel onterecht uh, op dit moment gelijk. Binnen, binnen! Dus op dit moment is het 3-3. 3-3, en uh, hoe lang hebben we nog te spelen Jan? Uh, even kijken... Uh, het is de... Je zit het nou? Je kunt het heel slecht zien. Nou, het de... moet, uh, moet een beetje richting het einde gaan nu. Ja. Nog een minuut of... Nou ja, het zal nog een paar minuten bijgetrokken worden, dus ik denk nog een minuut tien. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, mocht er uh, verandering komen, dan uh, houden we even contact. Ja. En anders uh, bellen we nog eventjes uh, uh, in het volgende uur hoe je het verloopt. is. hij krijgt nu weer een vrije trap omdat hij zogenaamd snel neemt. Het is echt ongelooflijk. Oh, nou. Scheidsrechter, uh, oh. dat is helemaal niks oh. dus. Oh, nee, de scheidsrechter is heel slecht. Nou ja. ja. Jan, succes daar. En ja, tot ja, zometeen. <laughs> uh, Oké, okay. hoi, hoi. Dat was uh, Jan van der Leden, Benno, uh, ja. daar uh, in Wees. Uh, wist eruit om goud te vergeten. Ja, heel snel, zo'n scheidsrechter, die kan je er niet bij hebben uh, gewonnen. Nee, uh, nee. Wat, Ruud, Goed, 3-3. Jij, jij speelt uh, uh, waterpolo. waterpolo. Doe, doe je dat nog steeds? Nou, ik heb niet zo heel. Nee, niet, nee. Ga, maar gaat dat er ook zo heftig aan toe? Is het is uh, ook een harde sport, toch? Waterpolo? Ja, dat is maar hoe, wat je gewend bent, natuurlijk. Ja, ja, ik, ja. kijk, ze zeggen altijd dat waterpolo een harde sport Maar als ik een voetballen zie dat ze uh, dan drie, vier keer over de kop vliegen. Als ze onderuit worden gehaald, dan denk ik: wat een rotsport. Ja.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 26 jaar in het eerste gespeeld en, en nooit een blessure gehad. Dus. Oh, oh, kijk. Nou, dat valt nou, ja, klinkt heel makkelijk zo. Hè? Ja, ja, je, nou, ja, ja, ik ja, zie ja, jou ook echt zo ja-knikken. Nou ja, ja. Dat, uh, ja, het zal best wel tegenvallen. Zo ja. nu dan, Ruud. Toch even, wel zwaar. Even een kort plaatje. Ja. Kort plaatje doen? Ja, dat ja. Nou, ja, is goed. Is ja. een kleintje? Een kleintje. <laughs> Klein plaatje. We maken dus zelf gewoon even een kort plaatje van uh, Benno. Oh, dat kan eh, ook. Volg. Ja, natuurlijk. Gewoon. Want we willen nog even doorpraten met uh, Ruud Kloek... die vanmiddag uh, aanwezig is in de studio... Wat 100 jaar reddingsbrigade dat gaat uiteraard gevierd worden met allerlei activiteiten. Ja Ruud, wat voor uh, activiteiten hebben jullie gepland? Nou we gaan eerst, 15 juni hebben we natuurlijk de traditionele receptie. Dat hoort hè, voor de burgemeester. Doek... Ja, dan de dag daarna uh, laten we onze sponsors en, en vrienden van allemaal komen. Waar we dan uh, gezamenlijk wat mee gaan eten en een beetje kletsen en zo. En we hebben heel veel mensen waar we de laatste jaren wat aan te danken hebben gehad.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 naar het eiland van de Piero, is voor het eiland, hè? Oh, Voort eiland. Voort ja. eiland, om daar een bezoekje te brengen... en even mm. te bekijken, omdat... Nou, de vader is natuurlijk wel langs... maar ja. we zijn er nooit op geweest. Mm. En dat is misschien ook wel grappig om Ja. Het te lezen. Ja, ja. ja. en, uh, ja, en er komt er ook een boek uit, hè? Te... Oh ja, we hebben een jubileumboek, dat vergeet mm. ik allemaal. Daar, mm. uh, daar zijn we heel hard aan het werk. Uh, Mart, Mart, Martin van den en uh, Marcel Tabbers en Wilma Vermunt... Die, uh, die schrijven dat... En we hebben uh, Tolen, of Kolen. Erik J. Kolen. Erik J. Kolen, ja. ja die ja. bekend is in Zandvoort. Ja. En van het Haam Zachtblad, die elke week een mooie ja. tekening van een gebouw maakt die hebben bereid gevonden om voor ons wat tekeningen te doen. De eerste heb je al uh, afgeleverd en de andere komen er nog aan. En uh, ja, we hopen dat er een mooie herinneringen en naslagwerk wordt... van 100 jaar Respecana. Met alle namen en gebeurtenissen de sterke verhalen van Ruud Kloeken. Er ja, ja, uh, <laughs> komen wel wat verhalen en sterke verhalen in misschien. Maar ja, je kan niet iedereen erin krijgen Natuurlijk, nee, 100 nee, jaar. Dat nee, is lastig, maar ja. we proberen zoveel mogelijk de belangrijkste mensen... Uh, daarin te krijgen. En mensen die veel voor ons gedaan hebben. Ja. Want uh, uh, hebben jullie in die honderd jaar... eigenlijk nog uh, iets meegemaakt? Uh, omgeslagen boten. Ik, ik bedenk maar wat. Of uh, dat je... Waar, wat echt uh, de herinnering in moet? Ja, daar hebben natuurlijk wel wat dingen. Het vervelendste... Uh, wat Ook ja, leuke een, dingen natuurlijk. Een, een, ja, het zwarte bladzij is dat we toen met, uh, met die raadslid omgeslagen uh, zijn. En dat die uh, toen verdronken is met het terugzwemmen. Oh. En uh, ja, dat is wel echt een hele zwarte bladzij. Daar hebben we echt best nog wel last van. Ik heb daar zelf best nog wel last van. Ja, ja. Ik ga elk jaar uh, op mijn eigen manier met denken altijd. Ga ik op het strand in de plek waar het gebeurd is. Ja. is Blijf dat... er tegen staan. Dat... Hoe lang is dat geleden?